Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het mobiele netwerk van KPN kampt in de regio Utrecht met een grote storing. KPN meldt dat het op sommige locaties niet mogelijk is om te bellen, te sms'en en mobiel te internetten. De storing leidt tot problemen in winkels, want veel pinautomaten werken niet meer. Klanten kunnen alleen contant betalen. Voor geldautomaten in de binnenstad staan inmiddels lange rijen. KPN verwacht dat de storing rond 6 uur is verholpen. In Rusland zijn stapels met etenswaren verbrand. Het gaat onder meer om fruit, kaas en vlees uit het Westen. De producten zijn volgens president Poetin illegaal... omdat er een importverbod geldt tegen eten uit de EU en de VS. Veel Russen zijn boos over de verbranding. Zij vinden dat de armen het eten hadden moeten krijgen. Russische importeurs hebben manieren gevonden om toch aan verboden producten te komen. Zo wordt veel voedsel in Wit-Rusland opnieuw verpakt... waarna het alsnog in Russische schappen belandt. Bij een bomaanslag in een moskee in het zuidwesten van Saoedi-Arabië... zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Het gebedshuis zou worden gebruikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de slachtoffers zouden veel beveiligers zijn... die in de moskee aan het bidden waren. Wie er achter de aanslag in de stad Abba zit, is niet bekend. De afgelopen tijd zijn meer aanslagen in Saoedi-Arabië gepleegd. Een deel daarvan is opgeëist door terreurbeweging IS. Voor de tweede keer binnen een maand... staakt het personeel van de Londense metro... Meer dan 4 miljoen Londenaren die dagelijks de metro nemen zijn gedupeerd. De personeelsleden staken omdat ze gedwongen worden binnenkort ook s'nachts te gaan rijden. In steden als New York en Parijs gebeurt dat al jaren. De salarissen van metropersoneel zijn relatief hoog. Een metrobestuurder verdient ongeveer 70.000 euro per jaar, meer dan leraren of politieagenten. De burgemeester van Londen vindt daarom dat het personeel niet mag klagen. Het weer zonnig en flink warm met 28 tot 32 graden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op onweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand stapt een file naar Europoort op de A15 vanuit Rotterdam. Er staat tussen Pennis en Spijkenissen 2 kilometer file. Na een ongeluk zijn alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag luisteraars, het is weer tijd voor Muziek Boulevard Live op CFM. Met om kwart over vier het gedicht van de week, gevolgd door de column van de week om half vijf. Om kwart voor vijf en kwart voor zes, de wondere wereld, met leuke wetenswaardigheden. En om half zes het weer voor het komend weekend. En als speciale gast in het eerste uur, Mandy Schorel. Zij komt ons vertellen over haar reizen naar Namibië en Botswana en haar foto-expositie in Heemstede. Maar zoals altijd starten we met de Beatles. Please Mr. Postman, de debuutsingel van de Marvellets. Maar werd een nummer 1 hits in het begin van 1975... toen de cover van het nummer door de Carpenters... de hoogste positie bereiken in de Billboard top 100. Please Mr. Postman is verscheidene malen... met inbegrip van een versie uit 1963 door de Beatles op de markt gebracht. Gevolgd door Bus Stop van The Hollies...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 way of Een hele goede middag, luisteraars. Vandaag heb ik in onze studio Mandy Schorol. bekend van de columns van de Zandvoortse Courant... en het gedicht van de week. Maar ze kan ook fantastische foto's maken. En op dit moment heeft ze een expositie in de bibliotheek van Heemstede. Mandy, goedemiddag. Goedemiddag, Goeie, goedemiddag. Dankjewel. goeiemiddag. Goeiemiddag, Hans. Uh, Dank Goedemiddag. wel. column schrijven, prachtige gedichten maken... is toch iets heel anders dan fotograferen? Hoe ben je toe gekomen om te gaan fotograferen? Nou ja, dat klopt. Maar heel anders is het niet. Um... Voor mij is fotografie eigenlijk ook een vorm van creativiteit. En ik ben een creatief meisje. Um, ja, die combinatie vind ik gewoon uh, fantastisch. En het gaat mij meer om het beeld vastleggen van emotie wat ik zie. Wat ik heel mooi vind. ja en uh, ja, compilatie en een, en een soort verhaal daarmee weergeven. Ja, ja ik, ik ben gisteren nog even naar de bibliotheek in Heemstede geweest... waar op dit moment uh, je expositie is. Oh, wat leuk. Ja, ik vind het geweldige foto's. <laughs> um, maar waarom Botswana en Namibië? Ja, waarom, waarom? Ja, waarom? Dat is een goede vraag, hè? Nou, dat kan ik je vertellen. Dat zijn um, ja, zulke inspirerende en bewonderenswaardige landen... Ja. Uh, ten eerste natuurlijk omdat ik heel erg gek ben op wilde dieren. Ja. Uh, voor de fotografie, maar ook voor gewoon te kijken. En ten tweede voor de natuur. Ja. Het, is, het is zo divers. Wat je in Namibië ziet, dat is in Botswana echt totaal anders. Het zijn allemaal parken die allemaal verschillend zijn. Ja. Uh, van uh, hele kale vlaktes uh, met zoutpannen tot, tot heel groen en waterrijk. Ja, en als je daar dan inderdaad dat soort wilde dieren in kan treffen, nou, dan, dan, ja. dan, dan ben ik om. Ja, ik vond het inderdaad geweldig. Ik vond het prachtige foto's, moet ik eerlijk zeggen, hoor. En eh, ik, ik, ga, ik ben mij even verdiept in Botswana, want ik moet je eerlijk zeggen... ik wist daar eigenlijk niet zoveel van, van dat land. En dat is toch wel een beetje jammer, vind ik zelf, als ik die foto's zo zie. Zie je en, wat het allemaal losmaakt? Ja, ja, geweldig. Ja, dat is inderdaad waar. En, en weet je ook wie de president daar is, of niet? Of ja. interesseert je dat dan niet als je daarheen nou. gaat? Ga je alleen maar erheen voor de natuur schoon? Of ga je ook je eigen voorbereiden van uh, de, hoeveel mensen er wonen? Wat is de hoofdstad? En al dat soort zaken meer. Ja, dat klinkt heel grappig, maar dat doe ik meestal achteraf. Achteraf? Ja, als ik mijn fotoboeken ga maken. Nou, zo. <laughs> <laughs> en, en je spreekt daar Engels, neem ik aan. Want ze ja, hebben daar nou, ook ja, een, ja. hun eigen taal, hebben ze daar. Hè? ja. ja. Het, het zwana, heb ik, heb ik gelezen. Ja, maar goed, dat, dat kunnen ze Ik denk dat leuk... is niet te verstaan bij ons, nee, nee, dat kunnen ze eigenlijk vertellen <laughs> nee. tegen ons... maar daar kunnen we ook niet, aan, nee, niet in antwoorden, Nee, nee nee, nee. nee, nee, inderdaad. En, en, en 70% van de bevolking is daar christelijk. Heb je daar iets van gemerkt? Of? Had je niet verwacht, hè? Nee, dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat het allemaal moslims zouden zijn, eigenlijk. Nou, ik weet echt niet wat ik, wat ik wel verwacht had, maar... Niet? Nee. En ik heb, ik heb ook gelezen dat ze een, een vreselijke grote diversiteit aan dieren hebben. Heel en, veel. Ja, heel veel. Ik, het is echt ongelooflijk als je dat leest. Ze hebben de statistieken, heeft ze 164 soorten zoogdieren. Nou, dat is absoluut. Ja, dat kan zeker. En dan zijn de vogels daar misschien nog niet bij, of wel? Uh, nee, nee, dit zijn 550 ja, soorten. Of, uh, ja, ja. 550 soorten. Veel, veel, dat is heel veel. Dus er is genoeg te fotograferen. Uh, zat. Ja, en, en hoe doe je dat? Uh, ga je uh, bewust naar een, naar een beest toe? Dat je naar, naar zo'n, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een kudde beesten En ga je dan, uh, zet je dan je statief neer? Of hoe, hoe doe je dat? Nee, dat is ook weer heel, heel verschillend. Uh, in Namibië bijvoorbeeld hebben we alles zelf bereden. Ja. Dus dan zit met een auto? Of ja, niet? gewoon ja. met, met zo'n helix, luxe, uh, ja. zo'n Toyota, met zo'n Jeep. En dan kom je gewoon overal. Maar dan moet je de paden volgen in, in veel van die parken. Maar het is gewoon heel simpel. En je moet gewoon heel goed kijken. Ja. Ik bedoel, wij hebben mensen ontmoet die, die zeiden... ja, we hebben daar een olifant en een seraf gezien. Ja. ja, als je niet goed verder kijkt dan he, de ja. eerste... De ja, Volgens mij heb ik, ja. Een, heb ik een foto van jou gezien dat je bij een olifant stond. Ja, ik zou dat niet doen. Maar ik denk dat dat een ander land was. Of niet, dat was Thailand volgens mij. Ja, dat was niet bij deze dat foto. Dat was niet deze foto. Nee. Nee nee, nee, nee, nee. nee. klopt. Nee, nee. klopt. Maar uh, bijvoorbeeld in Botswana, daar uh, wordt het niet aangeraden om dus zelf te rijden. Daarvoor moet je eigenlijk altijd wel een gids ja. meenemen. En daar word je gereden. En wat daar gebeurt, is dat je buiten de paden mag. Zoals bij de kwai-concession uh, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, de parkeigenaren die, uh, laten dat toe. Dat je ja. dus van de paden af mag. Ja, en dan kom je in, in, in zo'n andere wereld. Ja. Ja. En, ja. En, die, en die beesten lijken ook helemaal niet uh, gestoord daarin. Ja. Ja, ah, dat is mooi. Uh, maar, ja, en en dat, uh, waar je zelf mag, uh, mag rijden, wat je zei. Mag je daar zelf rijden of heb je dan toch ja, een chauffeur? Nee, nee, nee, Jullie huren gewoon een auto en je gaat gewoon. En, en dat doen we zo'n een park, hè? Een, een, een nationaal park. Ja. Moet ik mij voorstellen dat je dan een, een hek binnenrijdt? Of, of, hoe, hoe, hoe werkt dat? <laughs> nou, volgens mij is het bijna net zo groot in Nederland. Dus het is echt heel, heel, heel ja. moeilijk, moeilijk voor te stellen. Je gaat uit, ja, uiteindelijk wel door een. één keer wel door een hek, ja. Dat ja. klopt. Ja, en daarna kom je gewoon in een, in een, in een heel andere wereld. Ja, en Dan zit je en, en, en, in, een, in een land. Moet je, moet je daar intree betalen? Of, of is dat gratis? Ja, ja, ja, ja wel. dat wel. Ja, ja, dat zijn niet, niet extreme kosten, hoor. Maar. Ja, dat wel. Ja, en je moet je ook vaak melden. Dus je ja. naam wordt ook geregistreerd. En de tijd. Want je moet ook voor zonsondergang het park weer uit zijn. Natuurlijk. Dus je moet je ook weer afmelden, ja. Dan weten ze of er nog iemand ja. opgegeten is binnen. <laughs> of ze nog op zoek moeten naar iemand. Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja nou, zo, zo, uh, zo werkt Ja, en, en Benny. Die anderen, hoe gaan jullie dan ook één dag als je een chauffeur meekrijgt, dus dat je van de paden af mag. Hoe gaan jullie overnachten in het park? Of, of hoe werkt nee, dat? Nee. Of ga je gewoon weer terug? Moet altijd. Altijd ja, voor zonsondergang moeten zij er ook uit zijn. Ja. Daar zijn de Rangers ook heel strikt in. Ja. Want zij kunnen hoge boetes krijgen als ze niet op tijd de park verlaten. Ja. Dus ik bedoel, zij houden dat echt wel in de gaten. We hebben het ook in Boswanen gehad dat we echt ja die prachtige luipaardenserie toen uh, namen. Ja, toen moesten we echt terug. Dus toen heeft hij echt wel even een beetje gas ja. moeten geven. En uh, erg hobbelig. Het uh, uh, is, is denk ik toch wel eens jammer dat je niet het niet kan zien bij zonsondergang. Hè? Want dan kan je natuurlijk wel hele mooie plaatjes maken. Ja, maar kijk, je, je rijdt terug. En terwijl je terugrijdt zie je wel die zonsondergang. Ja, ja, ja maar je, heb je dan nog tijd om foto's te maken daarvan? Heel af en toe, zegt ja, hij nou. Ja. Snel. Ja, ja, ja. ja. En dan mag het nog wel. Ja. Maar um, nee, verder uh, ja. Ja, ben je er. Uit, maar ook dan, als je buiten het park staat, is het ook prachtig natuurlijk. Ja, ja. en juist die zonsondergangmomenten, die zijn het, ja, dat het allermooiste. Is, ja, dat is het mooiste ding. Ja. Maar zonsopgang, waarschijnlijk ook. Dus net zo'n zo ervaring, denk ik. Absoluut. Alleen, uh, we hebben wel gemerkt, vooral met de zonsopkomst, dat het echt heel koud kan zijn ja, hoor. En dat ja. hadden we totaal niet. Ja, is dat echt zo? Ja, ja. Dus en, wij, en overdag, hoeveel graden is het overdag? Toen uh, wij er waren, was het ook uh, denk ik uh, 30, 35 graden. En, en hoe koud moet ik het morgenstwijgen voorzien? Nou, ik denk dat je toch wel uh, tegen, uh, ja, wat is het? 10, 10, 15 graden ja Ja, dat is wel een groot verschil. Kijk, he? en dan, hé, ik bedoel, dat gaat binnen een uur hoor. Ja. Maar ja, als je in nou een open jeep zit en ja, de zon is er <laughs> nog niet, ja, dan, dat... dan is het een stuk frisser. Goed, goed aankleden. Ja. Ja. Goed, we gaan eventjes onderbreken voor een, uh, voor een nummertje. Gezellig. Eens kijken of uh, onze technicus dat op wil zetten. Ja. What the world needs now is love, sweet love It's the only thing that there's just too little of what the world needs now is love, sweet love No, not just for some, but for everyone We don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the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 Enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know oh, oh, oh, oh. what the world is now is love, sweet love. It's the only thing that. Ego-blosjes. Ik loop op straat in het prachtige voorjaarslicht. Op de stoep jonge werkmannen, alleen in tuinpak gekleed, met glimmers op hun gebruinde huid. Ondeugend zoeken zij oogcontact en laten blosjes op mijn ego achter. Een vrolijke jonge man met springend haar hupt op en neer en geeft een liefde knikje. Zelfs een nette dame in pak, margrietbloemen op haar aktentas, laat een berichtje achter.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 Trusted wife Without you I'd have had A lonely life You cheated lots of times But then I forgave you In the end <laughs> Though your lover Was my friend We had I'm Net weer uh, hebben we Botswana een beetje, een beetje toegelicht. En, en ik wil eigenlijk nu uh, naar Namibië. Ja, okay. De naam alleen vind ik heel moeilijk. Mooi, hè? Ja, dat vind ik heel mooi. <laughs> <laughs> en ik heb gezien de, de kavr, caprifi strook de capri heen... Ja, de caprifi strip zo ja. heet dat. Ja. En dat is helemaal in het noorden. Ja. En dat wordt vaak overgeslagen door mensen. Waarom? Het is ook best een end om daar te komen. Ja. Het is een, een beetje afgelegen. Maar het is zo, zo puur. Het is zo echt. Ja. Weet je, daar, daar is ook geen, geen pad wat gecreëerd is. En daar liggen bomen gewoon uh, ja, gespleten om. Ja. Net zoals hier met die, die zomerstormen. Ja. Dat zie je daar gewoon in dat park liggen. En ja. dat, dat herstelt zichzelf weer. Ja, Het is, het is, het is een heel, heel bijzonder vlak. En... Maar het wordt meestal overgeslagen. Mensen gaan vanaf Etosha meestal line direct door naar bijvoorbeeld Chobe. Dat zijn echt dus de... En jullie hebben alles met de auto gedaan of niet? Ja. ja. Jeetje, is een nou, niet, niet alles. In Botswana hebben we ook wel... met zo'n heel klein vliegtuigje routes afgelegd. Maar in Namibië hebben we wel alles ja. gereden. Maar juist ja, die delen... die dan eigenlijk een beetje vergeten zijn... Ja. Ja, die zijn soms heel erg bijzonder. Ja. Hè? En heel veel dieren... Je ziet er echt heleboel... Ja, want we hadden het net over. Ja, ne? heel veel dieren zie je Tussen daar. Dus het dierensoort met Botswana, dat is eigenlijk hetzelfde... of kan ik dat niet zeggen? Um, ja. Nou, anders. anders. Uh, Botswana is, is echt... Nou, olifanten, daar, ja. echt, daar struikel je bijna over. Maar dat heb je in, bijvoorbeeld in het Mahanga Park. Dat is daar dan dichtbij, die Caprivi-strip. Uh, daar heb je ook heel veel olifanten. Ja. Maar ook... Um, ja, heel veel verschillende uh, uh, speciale dieren. Dus de antilopen, de sabelantilopen. Dat zijn echt dieren die alleen maar in die erin ja. voorkomen. Die zie je nergens anders in uh, Botswana of in Namibië. Ja. Dus dat zijn toch wel wat apartere dieren. Je, je vertelde net, het is, uh, het is normaal, het is een zoutmeer. Nee, Eigenlijk? Dat is in Etosha. Oh, dat is in Etosha. Ja. Oh, dat, Etosha dat is dus ook een park. Dus ja. dat is zeg maar als je in Namibië vanaf Windhoek uh, alleen maar naar het noorden gaat, dus omhoog. Ja. De Caprivi-strip is echt veel meer uh, noordelijker en dan oostelijker. Maar uh, Etosha is meestal het eerste park wat je aandoet, en dat is vrij kaal. Ja. Maar heel, heel wit. En dat komt dus door die, door die zoutvlaktes ook, denk ja. maar, ik. Maar is het, is het wel, ligt er wel vocht of is het eigenlijk altijd droog dan? Het is heel droog. Heel ja. droog. Het is heel droog. Dat zie je ook. Dus ja. weet je, Als je daar foto's maakt, is is ook wel heel gaaf. Want dan zie je echt van die, van die wolkjes. Ja. Weet je wel. Van, van stof. Of dat of dieren hebben gerend. Of, of dat er een auto langs is gereden. Dus dat maakt het heel uh, mystisch, zeg maar. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. En um, wat je daar ziet is... Het is één vlakte en het is vrij kaal, dus je moet ook ver kijken. Ja, ja. En als je ook ver kijkt, dan zie je meestal echt wel een dier. Maar je moet heel goed opletten, want die dieren die hebben een soort lichtheid ook op die huid. Hè, doordat ze ook natuurlijk uh, het zand of, of het uh, nou ja, ja, stof, zout. Ja, ja. Nou, ik weet niet of ze het zout echt over zich heen uh, gooien. Maar wel het stof wat er ook ligt, dat is ook heel wit. Dus die dieren die hebben ook allemaal een soort witte gloed over zich ja. heen. Het is ook weer heel erg apart. Maar, maar je ziet er wel voldoende dieren. Omdat er niet veel water is. Ja. Waar, waar halen die dat water dan vandaan? Ja, er zijn wel oh, dat wel. En daar moet je gewoon heen. Ja, ja. Kijk, wij waren in een vrij droge, droge periode. Dus de massel die je dan hebt. Is dat alle dieren natuurlijk naar het water toe trekken. Ja, ja. Dus ga, ga op zoek naar het water. En dan zie je meestal ook wel dieren. Ja. Maar ja, weet je. Ik bedoel, als je om je heen vergeet te kijken. Dan mis je een heleboel. Die, die hele mooie foto die ik gezien heb van die antilopen Heb je die daar gemaakt? Ja, prachtig. Is, prachtig. Prachtige Ja, die is wanneer. Ja, ja, ja. ja. Klopt. En, en ben je nog in de hoofdstad geweest? De, hoofd, de, de hoofdstad van, van Namibië? Winshoek. Ja? Ja, uh, Daro. Ik vond het een hele vreemde naam. Het is een, een Nederlandse ja, naam ja, eigenlijk. Bijne, ja, Ja, dat ja, is klopt. wel. Ja, dat ja. Is... Daro, uh, daar, daar kom je eigenlijk zeg maar, altijd aan. Ja. En, en wat is, het is volgens mij een, vroeger een kolonie geweest, hè? Uh, ja. Want het is nu een, een wat is het, een, een republiek volgens mij? Of niet? Mm, dat durf ik niet te zeggen. Ja, Volgens maar... mij is de Republiek. Vroeger was het een Duitse, Duitse kolonie. Was het. Er zijn heel veel invloeden, ja. ja. ja. En, en de... ook, ook Engels, volgens mij. Engels spreken ze daar. Ja. Maar, maar... Nee, uh, Engelse invloeden. Ja, is dat zo? Volgens mij wel. En maar... Merk je dat ook of niet? Nou, meer, dat zie je vaak alleen maar aan de koloniale gebouwen en zo. Ja, dat is wat je. Ja. Maar dat heb je daar natuurlijk niet in het, in het, in het extreme, nee. En, en heb je die woestijn, woestijnolifanten, heb je die gezien? Die specifieke Namibische woestijnolifanten wat ik gelezen heb. Ja, ik heb er vermoeden dat dat uh, zuidelijker is, vanaf, vanaf Windhoek. Wij zijn natuurlijk alleen maar noordelijk gegaan. Ja. Uh, daar heb je ook namelijk die hele. Die hele uh, woestijnvlaktes. Dus. Ja, oh, ja, want ik, het zijn, ze staat dat ook dat bij uh, savanna-olifanten. Ja. Ja. Dus dat, dat is inderdaad, moet dat vlak ik, zijn. Ik denk dat dat zuidelijk is. En dat grote meer waar we het net over hadden... dat heb je niet echt te zien. Ja, het is ondergrond, zeggen ze ook. Hè? Ja, dus ik, ik weet eigenlijk niet wat daarmee bedoeld wordt. Ik bedoel, ik nou, daar stond uh, Dragon Beach Cave. Dat is de on grootste onderaardse meer van de wereld. Maar die is pas in 1986 ontdekt... Ja, maar wat wij daar gezien hebben is een gigantisch groot meer. Die was droog in de tijd ja. dat wij er waren. Dus daarom ja. zagen we al die zoutvlaktes. Al die ja. Dus ik, ik weet niet wat daar. Ja, nee, wat ze daarmee daar bedoelen. doe daar nog iets in? Nee, ja, ik heb gekoekeld natuurlijk. Ja. <laughs> ja. <laughs> Zo werkt dat, hè? Oh. <laughs> en de en, uh, First River Canyon, ben je daar nog geweest? Dat is uh, de tweede langste canyon van de wereld. En dat schijnt ook in dat, in dat land te zitten. Namibië? Ja? Uh, ja je niet gezien? Ligt eraan waar? Ja, dat stond er niet bij. Oh. Ik zeg, ik heb gegoogeld, dus ja, ik weet het. Nou, zo even 1, 2, 3. Dat heb je niet gezien. Nee, bij, bij mij gaat het meer van uh, Windhoek, Etosha, ja, ja. Mahango, Caprivi, Rundu. En dat Schoen. heb je van tevoren eigenlijk allemaal goed op papier staan? Dat ga je van tevoren halen? Ja ja, ja, ja, ja. Daar zijn we, daar zijn we soms wel, denk uh, ik wel, nou, een maandje of uh, twee, drie jaar wel mee bezig. Dus je voorbereiding is ook wel leuk, eigenlijk. Nou, ik zal het nog gekker maken. Dit is eigenlijk, deze reis, het was wel een van onze... Uh, Um, hoe noem ik dat? Mooiste. Nou nee. ja, we hadden echt wel een soort, een, ja, een soort droom van daar zouden we echt een keertje ja. heen willen. Dus daar moet je echt wel langer, heb je daar voorbereiding voor nodig. Ja. Voor. We zijn hier zeker al een jaar mee bezig geweest. Is dat zo? Ja, en waarom? Je moet ook accommodaties vastleggen. En dat en... doe je ook zelf. Dat, het, alles is niet zelf. Ver, het is niet verzorgd. Nee, alles je gaat, Het is niet zo van 21 dagen reizen naar. Nee, nee dat nee, doe nee. je niet. Ik ga oh. eerst kijken wat ik wil zien, waar ik heen wil. Ja. Dat laat ik dan wel door iemand vastleggen. Ja. Maar het hele programma maken we zelf. Oh, dat is leuk. Dus dat is heel veel voorbereidingswerk. Dat is heel veel inlezen. Dat is heel veel kijken. Oh, hier zou ik graag heen ja. willen. Nou, dit zou voor mij minder zijn. Dat of... is wel ideaal. Bij het de open haard zo... met een wijntje. En dan aan de zo, zomer denken. Dat doet. wil je nou zo, meer. doen. Dat is het. Maar deze reis hadden we dus eigenlijk al in 2012 toen willen maken. Ja. Maar ja, mijn moeder was toen ongeneeslijk ziek. En toen heb ik gezegd, nou, ik vind dat toch een beetje te link nu om ja. hè, voor zo'n ja. langere tijd weg te gaan. Hebben we niet gedaan. Uh, thank had ook, want ze is inderdaad in december toen overleden. Dus vandaar dat we het uh, een jaar doorgeschoven hebben. Dus, wat, dus toen wisten we wel al een beetje hoe we het wilde, wilden ja. hebben. Ja, ja. En uh, zodoende hebben we het nu wel vast kunnen leggen. Want in Botswana moet je echt dingen van tevoren vastleggen. Omdat alles daar gigantisch duur ja, is. En ja. er maar heel weinig ja. accommodaties ja. zijn. En zijn de accommodaties duurder? Of valt dat heel duur. Ja? ja? Is dat zo? Ja. En uh, wat, wat is uh, de, de munteenheid? Is dat een dollar? of? of? Um, Botswana? Dus is geen euro in ieder geval? Uh, nee, nee, dat weet ik even niet meer in mijn ja. hoofd. Maar wat daar het grote verschil is... Is dat je uh, in Botswana moet je echt wel een hoop betalen. Ja, daar moet ja. je van uitgaan. Wat je ook ziet, is ook natuurlijk adembenemend. Ja. Maar wat ze daar willen, is dat echt alleen mensen die daar werkelijk interesse voor hebben, voor de natuur en voor de dieren, uh, geld neerleggen om daarheen te gaan. Ze dus... li hebben liever geen stropers. Neem ik aan. Nou, liever niet. Nemen. Nee, daar komen we voor zo. We gaan nog eventjes naar het plaatje draaien. We komen zo terug en dan gaan we ja. het even over de expositie hebben. Ik heb even gekeken naar de, de munteenheid van Botswana. Ja? Dat is de Pula. Dank je. De Pula. Heet... Nou, de Pula. We gaan even poelen. En hier, komt... ja. hier komen de carpenters. Doei. Goes on Ja die twee prachtige landen gehad, over Botswana en Namibië. Ik heb de foto's gezien en die ik moet eerlijk zeggen... ik was bijzonder onder de indruk... maar ik had ze eigenlijk al jaar een keer gezien bij jou thuis. Ja, had je een eigen, eigen expositie. En hoe ben je er zo gekomen om daar een expositie te gaan doen? Ben je gevraagd? Of... Nou, ik um, uh, heb nadat ik hem um, uh, thuis omgegeven gegeven... Heb, ja, sorry, ik had was het trouwens vergeten te zeggen... dat ik ook nog natuurlijk in Heilogen staan had. Hè? Ja, sorry. Ja, ja klopt inderdaad. En dat was ook tijdens een kunstexpositie. En uh, daar heb ik ook bijzonder leuke reacties gekregen. Um, maar eigenlijk moet ik voor de expositie weer ietsje teruggaan... naar voor, um, vorig jaar. Want toen was ik ze aan het afdrukken in een uh, fotowinkel in Heemstede... En toen vroeg die man mij daar: zijn dit je eigen foto's? En toen zei ik: ja, dat klopt. En toen vroeg hij zich af uh, of ik daar ook een expositie uh, over gaf. En toen heb ik wel gezegd: van nou, er staat wel wat ja. inderdaad uh, op het spel. Uh, uh, een rol. Oh, ja, <laughs> precies. En uh, toen kwam er toevallig net een, uh, een wat oudere dame binnen. En die zag dus die foto liggen op die. Op die uh, op uh, op, dat, uh, op die toonbak daar. Ja. En toen was ze zo onder de indruk. Zei ze, nou, dan moet je hier ook wat in Heemsteden mee gaan doen, hoor. Ja. Dus zodoende ben ja, ik ja. wel inderdaad gaan informeren. En, uh, oh, en op de vorige expo die ik thuis had... Ja. daar was Marijke, hè, Marijke van Dima van de bibliotheek hier in Zandvoort. Oh, zo. En die zei tegen Ach. mij... Dit, ga, dit moet je even doorsturen naar mijn collega ook in Heemsteden en ja. in Hillegom. En zodoende is het balletje gaan rollen. Dus dan heb ik een mail gestuurd... Ja, en toen bij, uh, bij Heemstede vroegen ze inderdaad meteen. Heb je wel eens gedacht aan het Zandvoortmuseum? Ja. Zandvoort Museum? Ja, moet ik ook nog doen. Daar kwam hij ook nog mee, inderdaad. Dat uh, ook wel leuk in Heemstede. Heemstede. Ja, ja, dat zou ik echt bijzonder ja. leuk vinden. Ja, ja. En, nou, ik, ik nogmaals, ik, ik vind het uh, fantastisch wat ik gezien heb. En waar dat, gaat ja. je volgende trip heen, als ik vragen mag? Want ik neem aan dat je bent behoorlijk bereisd met je man samen. Ja. En uh, je bent al in Thailand geweest, heb ik gezien. En, en, nou, en dan deze twee fantastische landen. Nog en, veel meer. Nog maar, veel meer maar... Ja, maar de volgende reis die staat zeker wel weer gepland. Ja. En dat is in januari. En dan gaan we naar Myanmar. Ah, meer, ja, ja, Ik moest ook uh, horen dat dat oude Burma het was. was oude Burma, <laughs> dat klopt. Ja, ja, ja. Ja, is, is dat zo'n zo soort land? Of nou. moet je je daar iets anders van voorstellen? Is dat vochtiger, denk ik, of niet? We um, hebben oerwouden, hè? Burma, vochtiger, toch? Vochtiger? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel minder... Westers, laten we het zo stellen. Kijk, ja, ja. Thailand is toch natuurlijk al redelijk wel ja, verwesterd uh, ja. ver daarin. Ja. Sommige delen ook nog niet, maar heel ja. veel wel. Maar uh, Myanmar is echt uh, helemaal back to basic. Hoor. Ja. Dus uh, dat dus, gaan we ook. Dat is wel leuk. Ja, dat is leuk. Dus, uh, nou ja, Ik zeg al wat je moet doen hè, bij een uh, open haartje en een glasje wijn... Ja. En dan... Heerlijk, dan kan je al voorgenieten van de... Ja, de ja. Ja, ja, ruiskidsje erbij. Ja. En, uh, dat, ja, zo... dat hebben we wel al een beetje gedaan. Ja, ja, ja. Dus de, de meeste plekken, we weten wel. Ja, nou, hartstikke goed. Ja. En, en dan heb ik over het volgende. In, in je vorige column, heb je in de Zandvoortse krant... heb je geschreven dat je een eigen zaak zou opstarten. Ja, kan je daar ik... iets over vertellen? Uh, ja, dat, uh, dat kan ik. Het uh, is wel maar heel pril, hoor. Maar ik heb inderdaad een, bedrijfje, een eigen bedrijfje opgezet. Het heet Embrace Life. Ja. En dat betreft voetreflex en uh, ja, creatieve workshops uh, geven. Ja, creatieve levenskracht ook. Uh, levenskunst, zeg maar, bij mensen uh, proberen los te maken. Ik probeer het ook altijd een beetje uit te leggen als... datgene bieden waardoor het lichamelijke en creatieve bloed weer beter gaat doen. Ja, ja ja, ja, ja, ja. Dus dat is, uh, ja, dat is een beetje de activiteit. En... Uh, ja, Voor de voetreflex ben ik momenteel met een opleiding bezig. Dus ik richt me nu op dit moment ja, meer in deel echt op de foto-expositie ja. en op uh, de workshops daarin geven. Ja, ja want ik heb ook gelezen, je maakt ook digitale fotoboeken ja, op aanvraag. Zeker? Heb je toevallig eentje gezien van je? Ja. En uh, levensloopverhalen schrijf je. Ja. En, en, ja, ja, ja. Met een bezige, bezige tante. Ja, dank je. Ja. ja, klopt, klopt. Maar met die, met die fotoboeken kijken... dat vind ik gewoon zo, zo leuk. Ja, ik, weet je, ik word er zo enthousiast van. En ik, ik merk gewoon dat... Uh, ja, mensen allemaal zo enthousiast zijn... bij de dingen die ze van mij zelf zien. Ja. Dat ik denk, ja, weet je, ik kan het je best wel uitleggen... hoe je dat zelf kan maken. Want ik zie toch een soort tweesplitsing. Dat mensen vinden het echt fantastisch... Om het ook zelf te maken. Maar ja. we vinden daar toch gewoon net niet de tijd voor. Hè? Dat ze denken, als je alles nog moet gaan ontdekken, ja. hoe dat allemaal ja. werkt, in die programma's allemaal weer uploaden, en dan moet je weer, ja. hè, je moet weer van alles aanmelden. Uh, en aan de andere kant, mensen die gewoon zeggen, joh, ik vind het prachtig, maar ik hoef het niet zelf te doen. Dus uh, ik besteed het graag. Uh, nou ja, wat, wat ik. Waar we het net al over gehad, hebben, jouw jou, jou, jou taalkundigheid. Het is beter dan de mijne bijvoorbeeld. En dat zou. Voor stukjes erbij schrijven natuurlijk al ja, veel beter zijn. Juist. Kijk, en dat... dat vind ik zo mooi. Dat je gewoon een verhaal, dat je echt een compilatie maakt. Ja. Of dat nou over een reis gaat. Of dat het gaat over je kinderen of je kleinkinderen. Ja. Of een leuke activiteit wat je mee hebt gemaakt. Ja. Dat is natuurlijk voor iedereen is dat anders. En weet je, om daar dan echt ook een mooi beeld bij te maken. Dat het ook een verhaal wordt. Ja. Dus dat je echt kunt zeggen dat je dat naderhand in een soort... Ja, in een soort boekwerk je gewoon aan mensen kunt laten zien. En dat het verhaal ook meteen duidelijk is. En ja. dat vind ik zo mooi. Ja. Heb je wel eens iets geschreven bij mensen die overlijden, overleden zijn? Dan moet je ook wel eens een, ja, een soort grafreden schrijven, zou ja. ik het zo maar even, even noemen. Ja, dat klopt. Maar dat ik heb denk ik veel... dat dat heel moeilijk is, of ja, niet? het is heel moeilijk. ja Ik weet ook niet, ja, dat, dat heb ik dan ook weer zo iemand dat ik daar ook iets mee moet. Maar ja. dat heb ik meer alleen bij, uh, uh, bij de bekenden gedaan. Ja. Ja, en dan zeggen mensen altijd wel tegen me van... joh, dat, dat, echt, ja. dat is zo prachtig. Daar moet ja. je echt dan iets mee gaan doen. Maar ja, ik weet niet of dat echt iets is... Uh, oh. ja, wat, wat zeg maar uitbesteed wordt ja. door mensen. Maar dat kan zeker. Kijk, je hebt inderdaad mensen, zoals ik zeg... die zijn taalkundig natuurlijk slecht en die willen ja, toch iets zeggen. Ja, dat klopt. En dat dan, klopt. Uh, ja, ja, je moet er toch een beetje gevoel in leggen. Dan is dat is toch wel moeilijk, denk ik. Ja, maar ja, goed, je moet ook wel een beetje natuurlijk... dan wat dingen weten hè, over een persoon. ja. He, je moet ook wel een beetje weten. Dus dan is wel een gesprekje vooraf natuurlijk ja. wel nodig. Maar ja, ik zou het echt uh, met liefde doen. Ja. Oké, okay. we, gaan, we gaan weer eventjes wat draaien. Ja, ja? doen we het. Oh, ik denk. Ja.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 the world. Column, column van, van de, de week, week, week, week, week, week, week. van... <applaus> Krankzinnige hobby. Iedereen heeft zo zijn hobby, dat begrijp ik. Maar wat ik werkelijk nooit zal begrijpen is trofeejagen. Wanneer jagers vol trots en glunderend... een bebloed luipaard in hun armen hebben hangen... en daarmee graag voor de foto poseren. Ze hebben er duizenden euro's voor neergeteld... om dat überhaupt te mogen doen... Ik zie er de lon niet van in. Ik zie niet hoe zoiets krankzinnig de euforie zou kunnen geven of kracht. Je staat er dan voor zo'n dier, kijkt hem in de ogen en schiet een kogel door zijn kop. Jippie, ik ben zo trots op mijn trofee. Ik kan er met mijn hoofd gewoon niet bij. Extremer kan natuurlijk altijd. Het verhaal over Leo Cecile was wereldnieuws afgelopen tijd. De Amerikaanse tandarts Watson schoot het dier voor 45.000 euro dood... in het Hawanga Natuurpark in Zimbabwe. Hij had niet geweten dat de leeuw in een wetenschappelijk programma zat. En wat dan nog? Het dier is eerst gelokt en buiten het park met pijlenboog beschoten... om het na 40 uur pas uit zijn lijden te verlossen met een kogel. Cecil's hoofd is nog spoorloos. Waarschijnlijk als trofee bewaard gebleven. Maar waar... Het is je reinste dierenmishandeling. In Benin en Cameroen is het trofeejaag intussen verboden... omdat de leeuw daar aan het uitsterven is. Maar is deze ziekelijke hobby echt uit te roeien? Er kan geen ranger 24 uur lang op iedere plek aanwezig zijn om te controleren. En worden ze gestopt en worden er boetes betaald... dan weet je bijna zeker dat het geld niet naar de opbouw van het land gaat... of de armoede ermee bestreden wordt maar dat het hoogstwaarschijnlijk in het criminele circuit verdwijnt... of bij de grootste baas blijft hangen. De ironie dat trofeejacht ook geld voor dierenbescherming oplevert... is een statement om nader uit te diepen in een separate kolom. De dieren zouden levend veel meer kunnen opleveren... als er op een respectvolle manier met ze wordt omgegaan. Maar wie ben ik? Een strijdende Hollandse. Om daar enige invloed op te hebben. Mandy Schorl. So bedankt voor de tijd die je hebt willen nemen om naar de studio te komen. Ik vond het heel gezellig en ik denk dat we het nog een keertje over moeten doen want je hebt zoveel <lacht> te vertellen. Ik wens je heel veel succes met je bezigheden. Dankjewel. Ja, en maak voor ons steeds meer mooie foto's. Ook ik... in Burma. Ik kom zeker weer kijken bij je. En uh, ik heb iets gelezen over, dat noem jij dromen. Waar je van droomt, daar kun je niet wakker van liggen. En zo is het. Zo is het maar net. Ik vond Altijd. het erg gezellig, dankjewel. Okay. Dank je. Hartstikke, hartstikke bedankt.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 Since I fell in love with you Who's the most popular personality I can't help thinking it's no one and en de boodschappen, ben ik graag weer bij u terug. Tot zo. Op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...